In 2013 kwamen drie mensen om het leven en 262 mensen raakten gewond. Jahar Chanaev, 21 jaar en van Tsjetcheense afkomst, wordt er ook van beschuldigd dat hij een agent heeft gedood toen hij op de vlucht was voor de politie. Zijn broer Tamerlan kwam tijdens die klopjacht om het leven. Chanaev kan de doodstraf krijgen. De ratten in New York zijn een groter gevaar voor de volksgezondheid dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Cornell Universiteit in New York. In riolen, in metrotunnels zitten zo'n 2 miljoen ratten. En die dragen ook een soort vlooien die de pest kan overdragen op mensen. Het weer. Er trekken nog buien over. Lokaal met onweer en hagel. In de loop van de avond wordt het droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en 8 of 9 graden. Alleen in het oosten is in de middag nog een kleine kans op een bui. Dit was het NOE.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1063. Mijn naam is Berno Oveugen en ik heet je hartelijk welkom in dit New Age muziekprogramma hier op CVM Zandvoort. We gaan weer beginnen met een nieuwe uh, cd. Ja, artiest is niet zo nieuw. Matt Huro. En hij heeft me twee uh, cd's toegestuurd, waarvan de eerste... Ik um, uh, ben even de titel kwijt. Nou ja, kijk zelf even op uh, peacefulradio.eu En daar vind je de totale playlist van deze 32 werkjes die we in de komende twee uur gaan draaien. Veel luisterplezier. is left behind Miriam, nee, het is het om eraan. Miriam, is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 Oppositiepartij GroenLinks wil een parlementair onderzoek naar de vraag of minister opstelt de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd over een miljoenendeal uit 2000 tussen toenmalig officier van justitie Teven en drugshandelaar Kees H. Uit documenten die nieuwzuur heeft ingezien blijkt dat het OM hem 4,7 miljoen gulden heeft betaald. Dat was een schikking. Opstelte heeft steeds gezegd dat hij het bedrag niet kent en dat de documenten onvindbaar zijn. In een reactie herhaalt Opstelte dat. De Amerikaanse minister van Justitie Holder zegt dat de stad Ferguson onmiddellijk de manier waarop de politie te werk gaat structureel moet veranderen. Hij reageert op de uitkomsten van een onderzoek waaruit blijkt dat de politie van Ferguson zwarte Amerikanen stelselmatig discrimineert. Afgelopen zomer waren er in Ferguson hevige rellen nadat de politie een ongewapende zwarte tiener had doodgeschoten. De advocaten van de man, die wordt verdacht van de terreuraanslag bij de Boston Marathon in 2013, heeft op de eerste procesdag gezegd dat haar cliënt schuldig is. De advocaten betoogden ook, zoals verwacht, dat Jahar Tsarnaev handelde onder invloed van zijn broer en mededader Tamar Lam.